11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft volgens Palestijnse bronnen opnieuw een Hamas-commandant om het leven gebracht. Het slachtoffer zou de militaire leider zijn in het centrale deel van de Gazastrook. Hij werd bij een luchtaanval samen met twee broers gedood. Woensdag liquideerde Israël al de hoogste militaire baas van Hamas. Bij luchtaanvallen op de Gazastrook zijn sindsdien 29 Palestijnen omgekomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël ook een grondoffensief in de Gazastrook voorbereidt. Het kabinet heeft besloten nog eens 75.000 reservisten te mobiliseren... naast de 30.000 die gisteren al in paraatheid werden gebracht. Israël wil een eind maken aan de raketaanvallen uit de Gazastrook... waarbij in Israël drie mensen zijn omgekomen. Vandaag kwam voor het eerst een raket neer bij Jeruzalem, 70 kilometer verderop. Premier Rutte heeft op een partijbijeenkomst opgeroepen tot eenheid in de VVD... De onrust van de afgelopen weken over de koopkracht mag de zaak niet blijven bederven, zei Rutte in Zoetermeer. Hij zei dat het voor hemzelf, voor de partij en voor het land nodig is dat de VVD-leden zo snel mogelijk weer schouder aan schouder staan. Kopstukken van de VVD gaan het hele land door om met de achterband te praten over het regeerakkoord. De afgewezen asielzoekers in een tentenkamp in amsterdam osdorp moeten over een week weg zijn...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 blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens de onderzoekers komt dat doordat de wegen zijn verbreed... en doordat er spitstroken zijn aangelegd. Het ministerie verwacht dat het aantal files blijft dalen... totdat de economie weer aantrekt. In Jordanië hebben betogers voor de derde dag op rij... gedemonstreerd tegen koning Abdullah. Ze riepen leuzen als Abdullah, je tijd is voorbij. De betogers willen een einde aan het regime... dat wordt gesteund door de Amerikanen... Jordaanse regeringsfunctionarissen zeggen dat de bevolking wordt opgestookt door de moslimbroederschap. De woede leidde deze week op nadat de regering allerlei prijsverhogingen had aangekondigd. Volgens de koning moet het begrotingstekort omlaag om een lening te kunnen krijgen van het IMF. In de Amerikaanse staat Missouri heeft de politie een bloedbad in een bioscoop voorkomen. Een man van twintig was van plan om bezoekers dood te schieten tijdens de vertoning van de nieuwe Twilight film...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 Volgens de amateurclub heeft hij zondag een man van 72 neergeslagen... die een broodje Mexicano at. Dat gebeurde bij een wedstrijd tegen Neptunus Schiebroek. Het slachtoffer deed aangifte. Hij zei tegen de politie dat hij door moslims bewusteloos was geslagen... omdat hij een broodje varkensvlees at. Het bestuur van Cochatepe noemt het geweld onaanvaardbaar... en betreurt het dat het incident in verband is gebracht met geloofsconflicten.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 Sven Kramer heeft in Tiaf de 5000 meter gewonnen... in de eerste wedstrijd van het seizoen om de wereldbeker. Hij eindigde net voor Jorrit Bergsma. Jan Blokhuizen werd derde en Bob de Jong vierde. Het weer vannacht droog, minima in het oosten rond het Vriespunt. Morgenochtend in het oosten eerst nog zon. In de middag overal bewolkt en in de avond gaat het regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. Zondag begint regenachtig, maar smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Bram Moskowicz is begonnen met de cursussen die hij moet doen... om zijn advocatenpunten te vergaren. De eerste cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven... luistert naar de naam advocaat en Media... zo vertelde Moskowicz vanmorgen in het AD. Ik weet niet precies hoe het komt, maar ik voelde vandaag... ergens diep van binnen een heel klein beetje medelijden... met de cursusleider. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Terug van weg geweest vanavond het gesprek met de minister-president. En het is nog dezelfde als maanden geleden toen hij voor het laatst bij ons te gast was, Mark Rutte. Hans Andringa sprak vanmiddag met hem en Wilma Borgman reisde vanavond met Rutte mee naar Zoetermeer, waar hij zijn kritische achterban ontmoette. Israël is bezig met het mobiliseren van 75.000 reservisten ter voorbereiding op een grondoffensief in de Gaza-strook. Sinds het vorige grondoffensief, vier jaar geleden, is er veel veranderd in het Midden-Oosten. Wij zoeken dit oog antwoord op de vraag op welke manier de Arabische lente het conflict tussen Israël en de Palestijnen beïnvloedt. Volgens, scha vol volgens schaker Kari Kasparov wordt een mens slimmer van schaken. En daarom zou het op iedere school gegeven moeten worden. Wij vragen zo aan neurowetenschapper Dolf Meijer... of dat klopt dat je slimmer wordt van schaken. Om vijf voor twaalf van pepermunt eten word je niet slimmer... maar wel alerter in het verkeer. Eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag, 16 november... voor de derde dag op rij beschietingen tussen de Palestijnen en Israëliërs. Angst, dood en verderf aan beide kanten van de Gazastrook. Met iedere raketinslag wordt de woede groter. Luister bijvoorbeeld deze Israëlier die zijn neef verloor. Now want the army to, Gaza. To, children, women, to kill them. They are terrorists. Aan de andere kant schort gelijke als je wilt leven in vrede, wil leven Als je wilt leven in vrede, wil ik leven Over oorlog gesproken, de Kroatische generaal Ante Kotovina is vrijgesproken. Hij werd vorig jaar nog veroordeeld voor een flink aantal misdrijven. Persecution, deportation, murder, cruel treatment, crimes against humanity, plunder of public and private property. Maar die waslijst is er niet gedaan. Het Joegoslavië-tribunaal oordeelde in hoge beroep dat Kotovina's strijd tegen de Serviërs kon niet worden beschouwd als een etnische zuivering. En dus mocht Ante Kotovina meteen naar huis, waar hij als een held is binnengehaald. Kotovina zei in een toespraak dat hij snel naar de toekomst wil kijken. Geen woord van excuus voor de gruweldaden die mede onder zijn leiding zijn gedaan. Wel een sorry van heel andere orde van meubelgigant Ikea, en niet omdat er soms een schroefje te weinig bij een Billy bouwpakket zat, maar omdat er in de jaren 80 in Oost-Duitsland politieke gevangenen voor het bedrijf hebben gewerkt. De toenmalige bestuurders wisten ervan. Ik wil hier als vertreter van Ikea en als vertreter van Ikea-Duitsland mijn tiefstes bedauern daarover te uitdrukking brengen. Nieuw onderzoek bevestigt dat politieke gevangenen in de voormalige DDR gedwongen werden om onderdelen voor IKEA-meubels te maken. En het niemand is klaar met zijn onderzoek naar de gevolgen van het regeerakkoord. De economen komen samengevat tot één conclusie. Dat werken echt loont. De nieuwe Nibet-cijfers verschillen maar weinig met de vorige berekeningen. Ouderen, met name gepensioneerden, gaan er hard op achteruit. pacht Dat komt eigenlijk alleen omdat uh, zij afhankelijk zijn van een uh, pensioenuitkering... en die gaan niet stijgen de komende jaren. Dat is even slikken voor veel ouderen, maar niet voor iedereen. Deze positief ingestelde, gepensioneerde man ziet de wereld zonnig in. Wij zeggen wel, ze krijgen ons niet meer klein. En we zijn nog allebei vrij gezond. Dus. Mijn vrouw is wel invalide, ja, die kan niet lopen bijna. Verder, het gaat heel goed. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De krant van morgen met Freddy van Tijn. De voorpagina's gaan voor een groot deel over de Gaza-strook. Trouw sprak met inwoners van steden aan de kust in Israël, Tel Aviv, Jaffa. Ze liggen zo'n 50 kilometer van de Gaza-strook. De bewoners zijn de laatste 20 jaar niet direct betrokken geraakt bij Israëls grensconflicten. Nu tot ieder schrik wel. Trouw sprak onder andere met een Arabische Israëlier, een Palestijn die in Israël woont. Hij is bezorgd, want zijn oma en ooms en tantes wonen in Gaza-stad... dat onder vuur ligt van de Israëli's. Tegelijkertijd zijn een, paar, zijn een paar Joodse vrienden van hem in Israël... nu opgeroepen om te vechten. Het leven is even moeilijk te bevatten, zegt hij. De Volkskrant sprak met Tanja Nijmeijer. De Nederlandse varkstrijder, zegt... Ik ben het moe dat ik mezelf steeds moet verdedigen. Het is belangrijk dat je begrijpt waarom we de wapens hebben opgenomen... en dat er in Colombia een oorlog aan de gang is waarin doden vallen. En ja, soms maken we fouten. De Volkskrant sprak ook met Diederik Samson en vroeg wat de politicus Willem Drees voor hem betekent. U weet wel, die van de hopelijk Dresiaanse uitstraling van het kabinet. Drees is, zegt Samsom, met afstand een groot voorbeeld. Mark en ik waren het er binnen een paar seconden over eens... dat de Dreesiaanse houding een zeer essentieel onderdeel moet zijn van onze manier van politiek bedrijven. Rutte heeft ook een hekel aan opsmuk en duurdoenerij. Dat is een verademing. In de Telegraaf voorspelt econoom Mujaszik... een macro-econoom aan de Universiteit van Tilburg... en auteur van het boek Geldmoord, forse inflatie. Vanaf eind 2013, begin 2014, klimt de Europese en Amerikaanse inflatie naar 5 En de jaren daarna neemt de geldontwaarding nog ernstiger vormen aan, zegt hij. Consumenten moeten zich ernstig zorgen maken. En de schuld van dat alles zijn de bazen van de centrale banken. Die drukken keer op keer geld bij onder druk van de politiek. Bernard Wientjes is volgens de Volkskrant de invloedrijkste Nederlander. De voorzitter van VNO-NCW is voor het derde jaar op rij aanvoerder van de Volkskrant Top 100. Op nummer 2 staat voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer. Nummer 3 is Hans Weijers, inmiddels vertrokken bij Axo Nobel. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, is nummer 5. En in Trouw tot slot een interview met hoogleraar humane biologie... Klaas Westerterp. Hij heeft aan Maastricht University een model ontworpen... waarmee precies kan worden uitgerekend hoeveel energie een individu nodig heeft. Wanneer hij heeft uitgerekend wat de interviewer van Trouw nodig heeft, zegt hij... zullen we nou eens kijken wat er gebeurt als je elke dag een chocoladereep... met toffie van een bekend merk erbij eet. Zo'n reep telt bijna 300 kilocalorieën. Het computermodel doet zijn werk... Eén reep per dag bovenop het normale eetpatroon maakt de interviewer binnen vijf jaar 14 kilo zwaarder. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 and I was Video. 22 juni was het de laatste keer. Het gesprek met de minister-president in Met het Oog op Morgen. Maar na de verkiezingen en het debat over de regeringsverklaring... pakken we vanavond de draad weer op. Hans Anninga, goedenavond. Is er een verschil tussen de premier Rutte van 22 juni... en de premier Rutte van vandaag? Nou, die vrolijke, ongedwongen frank en vrije Mark Rutte van 2010... die is er niet meer. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Hij is wat sadder en wiser geworden na zijn uh, zeepart met de PVV en de val van zijn kabinet... En dan hadden we natuurlijk de afgelopen week nog dat oproer in Nederland... en zeker binnen de VVD over de zorgpremie. Maar Rutte die je vandaag zag, die was uh, geconcentreerd... en van uh, de ernst doordrongen dat het menens wordt voor zijn tweede kabinet. Ja, een kabinet dat officieel van start gaat in een week... dat er slechte cijfers binnenkomen over de Nederlandse economie. Ja, dat komt ook wel slecht uit, want dat is precies in een week dat dit nieuwe kabinet ook aan de Nederlanders om vertrouwen vraagt. Vertrouwen te hebben in het nieuwe beleid voor de komende jaren. Daarover ging mijn gesprek met premier Mark Rutte. Goed, laten we daar dan nu nog gaan luisteren. Meneer Rutte, de centrale boodschap van het kabinet de afgelopen week was... vertrouwen, bruggen slaan. Maar als we naar de situatie kijken in Nederland... dan zien we ook een heleboel omstandigheden... waarvan burgers zullen denken van... Vertrouwen hebben in de toekomst, is dat wel de tijd erna. Ja en nee. Uh, ja, als je kijkt naar de laatste uh, kwartaalcijfers, dan zie je een krimp in de Nederlandse economie. Van 1,1%. procent. Van 1,1%, dat is ook echt een tegenvaller. Uh, dus daar kun je nog wel weer van alles over zeggen. Want uh, dat zijn niet de definitieve cijfers. Maar het, het is niet leuk. Tegelijkertijd. Nederland als geheel genomen. De, laagste, de landen behorend met de laagste werkloosheid van Europa. De laagste jeugdwerkloosheid. De rijkslanden van Europa behorend. Dat klinkt allemaal heel goed, maar het behoor. algemene beeld is toch wel ondanks. Die nee, maar het ja, je nu nee. noemt. Nee. Je, het is je... allemaal heel relatief. Nee, akko akkoord. Daarom zeg ik ook ja en nee. Ja, als je inderdaad kijkt naar die uh, cijfers van het Straal Bureau voor de Statistiek... dus wat er in het laatste kwartaal is gebeurd. Uh, wat we nu moeten doen, is de maatregelen nemen... zowel met de overheidsfinanciën als met alle hervormingen... en ook de manier waarop we die rekening verdelen in Nederland... dat we sterker uit die crisis komen. Dat klinkt heel goed... Vertrouwen op Nederland, vertrouwen op onze eigen kunnen. Maar als je nu kijkt, de plannen die dit kabinet heeft... dan zitten daar ook een heleboel zaken in waar mensen onzeker van kunnen worden. De kans dat je je baan verliest. We zien dat de overheid zelf ook een heleboel banen gaat afstoten de komende tijd. De WW-duur wordt verkort, veranderingen in het ontslagrecht. Dat lijken me nou niet de ingrediënten voor mensen om meer vertrouwen in de toekomst te krijgen? Opnieuw ja en nee. Ja, het is waar dat die maatregelen op mensen... daar loop ik niet voor weg, <kijkt> dat zullen we allemaal merken. Tegelijkertijd ook nee, omdat juist als je al die maatregelen neemt... hoe moeilijk ze ook zijn, hoe zeer ze dus ook op mensen... individueel impact kunnen hebben, gevolgen kunnen hebben... in gezinnen kunnen ingrijpen. Um, door die maatregelen te nemen, krijgen we meer economische groei. Want... Feit is dat een land wat een arbeidsmarkt heeft... die te star zit en te veel op slot zit. Die een woningmarkt heeft waar te veel onzekerheid is. Die een, een onderwijsstelsel heeft waarin er te weinig geïnvesteerd wordt. Waar de gezondheidszorg is waar te weinig wordt gedaan om de kosten te beheersen. Zo'n economie kan niet groeien. Kan niet voldoende groeien. En door al die hervormingen, ja, hebben gevolgen voor ons allemaal... tegelijkertijd dragen ze ook bij aan verdere economische groei. Maar wij burgers kijken naar nu... Naar volgende week, naar volgende maand. Misschien een jaar verder. U heeft een middellange termijnvisie tot 2017. U kijkt veel verder naar het herstel, het grote plaatje. Maar dat geldt voor burgers toch een stuk minder. Dan komt u op andere verjaardagen dan ik. Wat ik merk op de verjaardagen waar ik kom... Dat is klopt, dat ik mensen... kom op andere verjaardagen. Ja, ja, mensen, wij komen elkaar nooit tegen op dezelfde verjaardag, dat is waar. Maar uh, ook even blijkbaar andere gesprekken. Wat ik merk op verjaardagen is dat mensen zeggen als ze jong zijn ik wil ook op langere termijn een baan hebben. En dan heb je dus een krachtige economie nodig. Als mensen kinderen hebben, dan willen ze dat hun kinderen dadelijk ook een baan hebben. dus dusver allemaal nog hetzelfde ja. met mijn verjaardagen. Daarom, precies. Ja. En als mensen wat ouder zijn... en ook daarvan zullen er op uw verjaardagen zijn... want er zijn in Nederland ook steeds meer ouderen. Dat is op zich goed nieuws, dat mensen alle ouder worden. Dan zeggen mensen twee dingen. Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen dat er een sterke arbeidsmarkt is... En ik wil ook dat er zoveel mogelijk uh, middelen zijn om ervoor te zorgen... dat ik zelf uh, in financiële zin uh, er niet te veel op achteruit ga. Maar mensen accepteren wel dat je op korte termijn moeilijke maatregelen moet nemen... om voor jezelf in de toekomst, <laughs> voor kinderen, kleinkinderen en ervoor te zorgen dat er ook een goede toekomst in het land is. U had het net over eh, de laatste economische cijfers, over het laatste kwartaal... een krim van de Nederlandse economie. Wat raadt u mensen nu aan? Moeten ze eh, geld uitgeven, want dat is goed voor de economie? Of moeten ze juist eh, spaarzaam en bovenop in geld blijven zitten... want de toekomst is eh, onzeker en misschien heb je het later veel harder nodig? Nou, ik ga niet als een soort nationale goeroe mensen aanraden wat ze moeten doen. Wat ik wel wil zeggen is dat als je twijfelt of je je geld zult uitgeven vanwege de economie... Economie, dan zou ik willen zeggen... kijk heel goed welke uitgaven je moet doen. Um, um, zie ook welke, wat het perspectief is van onze economie. Dat we in het, kijk naar de kracht van onze economie, de mogelijkheden die we hebben... dat we behoren tot, ja, in de top staan van heel veel van die statistieken... Die, waar we tot de beste, de sterkste, de mooiste landen van de wereld behoren. Dus laat jezelf ook niet in de put praten. Zie ook wat het perspectief is. Terwijl ik me tegelijkertijd realiseer dat er ook mensen luisteren... waar deze maatregelen individueel... Uh, behoorlijk binnen kunnen komen. En dan vind ik het wat ver gaan om nu heel generiek te zeggen... tegen heel Nederland, uh, u moet uw geld uitgeven. Dat is ook heel erg persoonlijk bepaald. Ja, kortom, uh, volg je eigen intuïtie en, en oordelen Ja, maar bij die intuïtie baseer je niet alleen op zo'n cijfers... van het straatbureau voor de statistiek. Maar zie dat we uiteindelijk nu maatregelen moeten nemen... om ervoor te zorgen dat inderdaad... Het eigen inkomen, ook van kinderen, kleinkinderen, toekomstige generaties. Dat dit een land is waar we blijven ondernemen, waar we risico's blijven nemen, waar de banen zijn, waar mensen vooruit kunnen komen. Nu uh, zei u deze week in de Kamer ook, dit kabinet zoekt uh, vertrouwen, niet alleen in de maatschappij, maar ook in de Tweede Kamer. Uh, eerder deze week heeft u ook gezegd van ja, als VVD-onderhandelaar heb ik toch een inschattingsfout gemaakt hoe bepaalde plannen ja. in elk geval bij de VVD-achterban zouden vallen. Nou, niet alleen daar, maar ook daar. Ja, uh, ja goed. U vult het zelf aan. Waarom zouden mensen uh, die zien dat de VVD-onderhandelaar Rutte fouten maakt... nu wel vertrouwen hebben in de minister-president Rutte... als hij vertrouwen vraagt in deze moeilijke en lastige tijd? Ik denk dat mensen die luisteren weten dat als je een fout maakt... dat je uh, die moet rechtzetten. En ik maakte een fout en ik heb hem recht gezet. En dat kon, omdat ook de andere coalitiepartner, de Partij van de Arbeid, eh, ook zag dat het goed was om dat te doen, eh, daarbij heeft geholpen en dat is een goede zaak. Eh, dus erger dan een fout maken en hem rechtzetten, recht is een fout maken en hem niet rechtzetten. En ik denk dat er nu met deze aanpassing de plannen echt evenwichtiger zijn dan ze waren met die vorige maatregel rondom de ziektekostenpremie. We nemen dit gesprek aan het eind van de middag op. U gaat uh, naar Zoetermeer. Daar gaat u uh, proberen het vertrouwen met de VVD-achterband... weer uh, een oppepper te geven. Laten we eens even naar Wilmer Borgma gaan... om te kijken of dat is gelukt. Ja, ik hou de spanning er nog heel even in. Hier in Zoetermeer was het uh, voor Rutte vanavond uh, ook een spannende avond, denk ik. Want het was de eerste keer sinds de presentatie van dat uh, uh, aangepaste regeerakkoord... dat hij het land inging. De vraag die hier vanavond moest worden beantwoord was... is het voor de achterban voldoende dat die uh, gewraakte plannen van tafel zijn? Is het voldoende dat wat Rutte net de fout rechtzetten noemt... Um, en dat die zijn vervangen door een uh, beetje minder nivelleren? Ja, en Dat was de vraag. Ja, Rutte die moet het vertrouwen dus terugwinnen. Hij heeft, heeft al zijn excuses aangeboden als VVD-onderhandelaar deze week. Wat had hij de zaal verder nog te bieden? Nou, hij had het niet moeilijk vanavond, dat was wel duidelijk. Ik denk dat uh, die Kamerleden, de Tweede Kamerleden, die de afgelopen week in al die opstandige zaaltjes maatregelen hebben moeten verdedigen, die ze eigenlijk ook niks vonden, dat die het een stuk moeilijker hebben gehad. Um, dat hoefde Rutte vanavond niet. En mensen waarderen het ook wel dat hij de moeite had genomen om uh, naar Zoetermeer te komen, want er is wat kritiek geweest op zijn onzichtbaarheid en zijn afwezigheid, maar vanavond stond hij er toch maar wel. Uh, Rutte pareerde de vragen uit de zaal met gemak en met zijn gebruikelijke luchtigheid en hij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 Ja, applaus en uh, bravo-groep, hoewel als ik goed luisterde maar van één aanwezige. Uh, Rutte had het over een belangrijke avond en zo op het oog. Thijs heeft hij die uh, in zijn voordeel beslist. Ja, de, de brand in de achterban is, uh, is geblust. Nou, je kunt na nou vanavond wel vaststellen dat de uitslaande brand die de VVD heeft getijst... de afgelopen weken, dat die inderdaad is geblust. Maar uh, er zijn wel wat vonkjes blijven liggen hier en daar. Dus het is nog niet helemaal voorbij. Ik heb wat aanwezigen gesproken na afloop. En die zeggen inderdaad, ja, dat vertrouwen is geschaad. Maar nu moet er wel een soort streep onder worden gezet. Luister maar.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 Uh, maar ik vond zoals die hier stond vanavond, dan is het uh, mijn partijleider. Nou, eindgoed. goed zou je kunnen denken, Thijs. Maar zo feestelijk is het nou toch ook weer niet. Want de mening onder het partijkader is toch een stuk gereserveerder. Uh, daar zijn de mensen die denken dat het niet meer goed komt met de geloofwaardigheid van Rutte. En die hopen voor Rutte dat uh, dit kabinet de volle termijn blijft zitten. Omdat opnieuw lijsttrekken worden wel erg ver weg is. Maar goed, dat uh, duurt nog een paar jaar. Dus we zullen tegen die tijd zien hoe dat afloopt. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Zoetermeer. When your baby Leaves you all alone And nobody Calls you on the phone Don't you feel like I'm cry? On oh, come on, honey, come on. Cry to me, Bork. De beschietingen tussen Hamas en Israël hielden ook vandaag aan. En ook vandaag bracht de nieuwe premier van Buurland Egypte een bezoek aan Gaza... om de inwoners een hart onder de riem te steken. En morgen zal de minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië hetzelfde doen. midden correspondent Sander van Hoorn in Libanon. Goedenavond, Sander. Ja, sinds de Arabische lente zijn de verhoudingen in de landen rond Israël flink veranderd. Is dit conflict ja. meteen een test voor de nieuwe verhoudingen? Ja, dat mag je wel zeggen, want de, uh, de ambassadeur terughalen... dat heeft Mubarak ook wel eens een keer gedaan... maar meteen zijn premier daar naartoe sturen... terwijl Israël nog uh, aan het aanvallen is. Ja, dat is natuurlijk een statement van je welste. En uh, dat Egypte dat doet, ja, ze konden ook niet anders, kan je bijna zeggen. Het is het, uh, het grote broertje van Hamas in, in uh, de Gazastrook, de moslimbroederschap in Egypte. En ik denk dat dat ook de reden is dat de tweede die daar zijn opwachting maakt... dat dat uh, uh, de Tunesiërs zijn... Want ook daar is de moslimbroederschap aan de macht. Dus ja, die ideologische verwantschap... Eh, dat, dat is natuurlijk een warme deken voor Hamas op dit moment. Ja. De, de, de president van het nieuwe Egypte is Mohamed uh, Morsi... Uh, van de moslimbroederschap. Ja. Hij zei vandaag, het Egypte van nu is niet meer het Egypte van toen. Wat bedoelt hij daar ja. precies mee? Ja, voor, de, voor deel is het een simpele vaststelling... dat uh, uh, de moslimbroeders, uh, uh, die zullen de Palestijnen niet laten vallen. Dat hebben ze altijd gezegd, dat hebben ze tijdens de verkiezingscampagne gezegd. Dat heeft hij vandaag weer gezegd. En kijk, uh, uh, zijn voorganger Hosni Mubarak... die ging daar uh, wel heel erg machiavellistisch mee om. Die heeft uiteindelijk uh, heel erg naar de Amerikanen geluisterd... heel erg overlegd met Israël. En wat hij bijvoorbeeld deed, was die grens dicht houden. En uh, het interessante wordt nu ook, en daarom zit de hele wereld toch een beetje naar Mohammed Morsi te kijken... in hoeverre het echt anders gaat worden. Want hij zit nog altijd wel met een aantal van die beperkende factoren... waar Egypte nog steeds mee te maken heeft. De belangrijkste is natuurlijk het vredesverdrag wat ze hebben met, met Israël. Dat kun je opzeggen, maar dat is nogal een stap. En die stap kun je maar één keer zetten. Dus ja, daar zal hij heel spaarzaam mee omgaan. Uh, die steun van de Verenigde Staten die uh, zijn voorganger kreeg... ja, die relatie tussen Egypte en de Verenigde Staten die is wel wat veranderd... maar ze krijgen nog altijd heel veel geld uit Amerika... en zullen dus luisteren naar dat land. Ja, En dan heb je dus nog de, de rol die Egypte heel graag wil spelen in de regio... als een van de machtige grote landen. Uh, dat doe je voor een deel over het Palestijnse-Israëlisch conflict. En als je wil bemiddelen tussen die twee partijen... en dat wil Egypte, dat hebben ze vandaag ook weer laten horen... Ja, dan zul je toch niet uh, een van beide partijen tegen je, je in het harnas moeten jagen. Dus dat zijn de factoren waar ook Mohammed Morsi mee te maken heeft... die hem dus zullen inperken. Die zullen uh, zorgen dat hij inderdaad dit soort dingen zegt... inderdaad zijn premier meteen naar Gaza stuurt... maar voor de echte grote stappen zal hij dan toch ook weer terugduinzen. Ja, want wat zou zo'n grote stap zijn... Dat zou bijvoorbeeld het opzeggen van het vredesverdrag kunnen zijn. Dat is natuurlijk wel de grootste stap, maar je zou nog veel meer dingen kunnen verzinnen. Je zou kunnen verzinnen dat hij zaterdag als de Arabische Liga bij elkaar komt, dat hij de landen oproept om bijvoorbeeld minder olie te exporteren, om het Westen bij de les te houden. Dat zijn de dingen die Egypte zou kunnen doen. Ze zouden nog veel harder kunnen spreken over de Israëlische agressie, zoals Mohammed Morsi dat vandaag zei, en hij, hij, hij zal de grenzen proberen op te zoeken... want de druk vanuit zijn bevolking, die is er natuurlijk wel. Ik bedoel, of het nou uh, moslimbroeders zijn of, of uh, uh, salafistische moslims... of het nou hele progressieve Egyptenaren zijn of christenen... voor Israël is in, uh, in, in Egypte weinig uh, liefde. Dus ja, de, de druk uit de bevolking is toch echt heel groot... om het echt anders te doen dan zijn voorganger. Ja. Militaire hulp, is dat denkbaar? Militaire hulp, dat zou denkbaar zijn. Maar dan ga je dus ook weer een stap verder. En ik denk uiteindelijk dat de moslimbroeders uh, in Egypte heel erg pragmatisch zullen zijn. Dat ze dus inderdaad eh, liever op dit moment... Eh, die rol van het grote Egypte willen bestendigen... door bijvoorbeeld een staakt het vuren eh, voor elkaar te krijgen. En dat doe je dus niet op het moment dat je, dat je wapens levert. Eh, terwijl de bevolking daar misschien best om zou vragen. Dus ja, Morsi zit wat dat betreft in een lastig pakket. En niet voor niets dat niet alleen zijn eigen bevolking... Israël en Hamas naar hem kijken, wat ga je nu doen... Maar wij op dit moment ook. De rest van de wereld, ja. die weet ook niet goed wat ze aan moeten met dat nieuwe krachtenveld. Nee. In, in vorige conflicten speelde Sulaiman, de veiligheidsbaas, nog wel een prominente ja. rol, begrijp ik. Die is weg, wat betekent dat? Ja, hij is overleden zelfs. En uh, de, de, de, ook andere mensen die uh, als een soort oliemannetjes fungeerden... tussen uh, Israël en Hamas en Egypte... Ja, die, die zijn ook aan de kant geschoven. En dat betekent dat ze elkaar minder makkelijk kunnen vinden. Ik bedoel, dus los van dat je het ideologisch allemaal niet met elkaar eens bent... of dat dingen veranderd zijn... Als je de juiste telefoonnummers in je, in, je, in je telefoon hebt staan... dan kun je bellen van jongens, jullie hebben nu lange afstandsgescheten uh, afgeschoten. Als jullie daarmee stoppen, dan kunnen wij dat doen. En zo verken je... Uh, elkaar. En dat doe je alleen maar als je elkaar kent en vertrouwt. En dat die wisseling van de macht in Egypte heeft dat voor een deel weggenomen. En dat zie ik toch ook wel als een groot probleem. Dat dus als de partijen een staakt het vuren willen, dan moet je elkaar kunnen vinden. En dat is op dit moment ook moeilijker geworden. Ja. Dan hebben we nog Tunesië. Dat is ook van de uh, leider gewisseld natuurlijk. Morgen zal de Tunesische minister van buitenlandse Zaken Gaza bezoeken. Hoe sterk is de band tussen uh, Hamas en uh, Tunesië? Ideologisch is hij er. Het zijn beide spin-offs van een moslimbroederschap. Maar Tunesië heeft traditioneel natuurlijk niet zo'n sterke rol in Gaza als Egypte dat bijvoorbeeld heeft. Dus uh, ja, maar ik de, de, de, de, de, de, de, denk dat het belangrijkste is dat ze er zijn. En dat ze er zijn terwijl de aanvallen nog doorgaan. je stuurt je uh, minister van Buitenlandse Zaken, in het geval van Tunesië, je premier in het geval van Egypte, toch een oorlogsgebied in waar op dat moment gebombardeerd wordt. Dus het, het statement is er en het statement is er niet alleen naar de mensen in Gaza? Een hart onder de riem steken. Het statement is er natuurlijk ook naar Israël. De tijden zijn veranderd. Hou daar rekening mee. Het is niet alleen in woorden dat we achter de Palestijnen staan, maar ook in dit soort daden. Ja, want kan je zeggen dat Tunesië een kleinere speler is dan Egypte? Jazeker, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, en ook uh, de relatie tussen Tunesië en Amerika... is een hele andere dan tussen Egypte en Amerika. Dus dat, dat vanmorgen, dat, dat is natuurlijk wel symbolisch heel belangrijk. Maar Egypte, dat is echt de partij waar je de komende tijd naar moet kijken. En dat wordt voor Egypte moeilijk. nou, ja, Dat heb ik geschetst. Maar stel nou dat het verder escaleert. En die kans... Ik denk dat die alleen maar heel erg groot is nu er langere afstandsraketten... in Tel Aviv en in de buurt van Jeruzalem zijn terechtgekomen. En dat grondoffensief dus echt wel dichterbij komt. Op het moment dat dat gebeurt, ja, dan staat Egypte natuurlijk helemaal op de proef. De druk van de eigen bevolking wordt dan groter... Uh, en tegelijkertijd de druk van de internationale gemeenschap. Ja, Dan wordt het echt ingewikkeld voor Morsi. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich daaruit gaat redden. Ja. Israël maakt zich voor zorgen over de nieuwe koers van die buurlanden, of niet? Zeker, maar dat is vooral de onbekendheid. Ik bedoel, uiteindelijk uh, voordat ze deze operatie begonnen zijn, als ze iemand gebeld hebben, dan is het hooguit Amerika geweest. Voor de rest hebben ze natuurlijk uh, heel weinig te maken, omdat ze uiteindelijk een heel sterk leger hebben. En uh, natuurlijk zijn ze onzeker over wat Morsi dan precies gaat doen, maar uiteindelijk is de steun van de Amerikanen het belangrijkst. Ja, dus ook al uh, doet Morsi dingen die ze niet verwachten, dan zullen ze toch gewoon doorgaan? Omdat zij ook, denk ik, berekend hebben... dat hij uiteindelijk die hele verregaande stappen niet zal zetten. Omdat dat ook niet in het belang is van Egypte. Ga maar na. De uh, kritiek die er wel degelijk in Egypte is op Mohammed Morsi... die is economisch van aard. Uh, economisch gaat het heel erg slecht in Egypte. Stel je toch voor dat je de Amerikaanse steun op, uh, uh, uh, onder de, op, op, op, op het spel zet. Stel je toch voor dat je het weinige toerisme wat er nu is... nog verder onderuit haalt door een conflict... Met met Israël te beginnen. Hij kan het zich niet permitteren. Dus de beperkingen waarbinnen Morsi moet spelen, denk ik zijn heel bepalend voor hoe hij zich de komende tijd gaat opstellen. Ja. Dan dat grondoffensief Daar wordt nu volop op gespeculeerd er zouden 75.000 reservisten zijn opgeroepen. Komt dat er, denk je? Ja. Nou, als er niks anders gebeurt wel. Ja, ik bedoel, kijk, dit, dit soort dingen krijgt een heel eigen dynamiek. En de, de, heel plat gezegd, het zijn de wetten van het schoolplein. Ze weten uiteindelijk dat ze zullen moeten stoppen met vechten. Maar dat doe je het liefst natuurlijk als jij net de laatste klap of de hardste klap hebt uitgedeeld. Op dit moment, heel eerlijk, is dat natuurlijk Hamas. Die heeft laten zien dat ze diep in Israël raketten kunnen laten neerkomen. Dus op dit moment is het voor Israël om die reden heel erg lastig om een uh, uh, staakt-het-vuren te accepteren. Dan zullen ze toch nog eerst weer die grotere of die laatste of die hardere klap willen uitdelen. En het dreigen met een grondoffensief alleen al, zou dat kunnen zijn. Ja, maar 75.000 mensen, dat is heel erg veel. Dat is heel erg veel. Ja, ze hebben tot 75.000 het groene licht voor gekregen van het kabinet. Dat betekent niet dat ze alle 75.000 opgeroepen hoeven te worden... maar dat is een mogelijkheid. Je leest op dit moment heel veel speculaties. Uh, een nieuw grondoffensief, het opdelen van de Gavenza-strook, het afscheiden van uh, de grens met Egypte. Er zijn allerlei scenario's. Ik denk dat op dit moment die dreiging heel erg duidelijk uh, erop gericht is... om de voorwaarden te creëren om eventueel een staakt het vuren te kunnen krijgen. Want... Uh, en dat hebben ook meerdere Israëlische leiders gezegd. Ze zitten niet te wachten op een nieuwe invasie... en een eventueel gedeeltelijk nieuwe bezetting van de Gazastrook. Oké, okay. dankjewel. Sander van Hoorn. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken... en te hopen dat je lichter doet.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 Zeker weten, want alles gaat van Boudewijn de Groot in de jaren 70 stond het op een LP van Rob de Nijs en later werd die uitgevoerd in 1997 door Boudewijn de Groot en dat werd zo succesvol dat hij zelfs de nummer 1 in de Top 2000 haalde. U kunt trouwens vanaf vandaag weer stemmen op radio 2.nl voor de Top 2000. De grootste schaker aller tijden, Gary Kasparov, is in Nederland. Niet als schaker, niet als politiek activist, maar als promotor. Hij kreeg vanavond een prijs voor zijn strijd om schaken tot schoolvak te maken. Maar wat heb je aan zo'n schoolvak? Daar ga ik over praten met Dolf Meijer, die zit in Rotterdam. Hij is talentcoach bij de Nederlandse Schaakbond... en van huis uit cognitief psycholoog, hersenwetenschapper. Goedenavond, meneer Meijer. Goedenavond. Is schaken eigenlijk populair op Nederlandse scholen? Uh, ja, het is uh, op zich best wel populair. Uh, alleen nog niet als uh, schoolvak. Uh, dus uh, er zijn wel de nodige na schoolse cursussen en, uh, en dergelijke. Uh, maar er zijn ook, natuurlijk ook een heleboel scholen die daar uh, niet aan meedoen. Uh, dus, uh, nee, Kasparov uh, wil er echt een, een, een schoolvak van maken. Want hij zegt, zo leer je doorzetten, concentreren, respect, de schoolprestaties gaan vooruit. Eigenlijk word je van Schaken een beter mens. Bent u het daarmee eens? Nou, dat is misschien wel iets, uh, iets overdreven. Kijk, uh, er zijn natuurlijk een hoop van die zaken die hij noemt... die ook met andere uh, activiteiten uh, gedaan zouden kunnen worden. Uh, aan de andere kant heeft schaken natuurlijk ook wel wat... Uh, uh, ja, wat dingen die wel uniek maken en ook wel zeer geschikt om juist zo'n soort vaardigheden mee te leren. Dus hij, uh, ik, ik wil het iets nuanceren, maar um, er zit, zit een kern in. Uh, dat je een beter mens wordt, dat, uh, dat geloof ik niet. Nee. Dat. Laten we even luisteren hoe hij het zelf zegt. Het helpt them met the curriculum. Het heeft een groot sociale effect uh, op school uh, kinderen from uh, een heel different social background. En... Is also een important element in de in, in, in time of economische hardship. It's cheap. Ja, het is goedkoop, zegt hij. Grote ja, so sociale effecten en voor de integratie is het goed. Uh, nou, die drie uh, punten heeft, zit natuurlijk wel iets in. Dus het is in ieder geval goedkoop, dat, uh, dat kunnen we niet, uh, niet ontkennen. Het is heel makkelijk ook te realiseren ten opzichte van andere sporten. Je, uh, ja, je kunt gewoon uh, met uh, een paar borden en uh, minimale middelen kun je al, uh, uh, een hele leuke middag uh, met die kinderen... Uh, uh, uh, de andere twee punten, uh, daar zit ook zeker iets in. Kijk, uh, uh, in uh, sociaal opzicht is het wel een spel waar je heel erg met je eigen fouten geconfronteerd wordt. Als je uh, iets verkeerd uh, uh, doet, dan is daar niemand die je de schuld uh, daarvan kunt geven. Het is, uh, ja, uh, je bent het gewoon zelf die dat, uh, die dat gedaan heeft. Ja, maar dat geldt uh, ook voor tennis en daar word je ook niet slimmer van. Uh, dat is zeker waar. Dus uh, daarom uh, uh, ja, uh, is het wel... Uh, en, uh, belangrijk om te kijken naar wat, wat heeft het schaken dan echt meer te bieden. En een van de aspecten uh, die zowel vanuit de praktijk gerapporteerd wordt. Als ook waar wel wat hersen uh, uh, dingen voor, uh, bewijzen voor te vinden zijn. Ja. Is, uh, is dus met name het aspect van dat het mogelijk de aandacht uh, verbetert. En het goed is goed voor je concentratie. Juist, ja. Uh, en uh, um, dat is... Uh, uh, nou, ook precies wat uit hersenonderzoek blijkt, is dat, dat juist uh, het gebied waar die concentratie uh, zich afspeelt, dat dat bij schaken heel erg geactiveerd wordt. En ja, hoe uh, precies dat zich doorvertaalt naar betere schoolprestaties en dergelijke, dat is natuurlijk nog niet helemaal uh, bewezen. Maar uh, de kans is wel heel groot dat dat daadwerkelijk een, een effect heeft. En, en dat, is, dat, dat geldt niet voor een uur wiskunde doen of zo, of een uur dammen? Uh, nou, kijk, dammen komt wel erg dicht uh, in de buurt. Uh, er, zijn, er valt een heleboel over te zeggen, natuurlijk, over het verschil tussen schaken en dammen. Uh, bij wiskunde is het natuurlijk wel zo, als daar even je aandacht verslapt, is dat op zich niet erg. Je kunt daarna gewoon weer, weer verder. Als je bij schaken één verkeerde zet doet, dan is het wel meteen dat je daarmee geconfronteerd wordt. En op zijn minst dat je daar dan heel de rest van de partij uh, last van hebt. Nou ja, nou ja. Uh, en in die zin is die concentratie dus echt wel iets wat, wat heel, heel belangrijk is. Ja. Uh, ja, u wou ja. nog iets zeggen, sorry. <laughs> nou, ik, ik wilde wil nog even terugkomen op het verschil tussen schaken en dammen. Maar uh, kijk, daar zitten een heleboel overeenkomsten in. Het is natuurlijk wel, uh, schaken is uh, over het algemeen nog iets complexer. Dat heeft absoluut voor- en nadelen. Uh, maar juist die complexiteit maakt het voor, voor hele goede leerlingen... natuurlijk heel, heel erg leuk uh, en een blijvende uitdaging. Ja. Want u ging vroeger zelf de scholen af om schaken te promoten. Tegenwoordig bent u talentcoach. Is het inderdaad ja. een sport voor de slimste jongetjes en de meisjes van de klas? Uh, het is ook een sport voor de, uh, uh, de beste leerlingen. Uh, en die train ik inderdaad nu uh, uh, momenteel als talentcoach. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat juist voor zwakkere leerlingen... het schaken ook uh, een enorme bijdrage aan hun ontwikkeling kan leren. En dat is mm. vooral in de fase van het leren schaken. Um, ja, kan het helpen. Uh, en, en dus ja. als schoolvak zou u niet tegen zijn? Mm. Nou, als blijvend schoolvak uh, zes jaar lang uh, zou ik uh, niet een heel groot voorstander uh, uh, van zijn. Want dan, wel het, heel... dan, dan gaat het grenzen aan kindermishandeling? Of waarom zou dat niet zes jaar lang Nou moeten? Nee, niet, niet, niet, niet zozeer mishandeling. Maar uh, ik denk dat uh, uh, het, het belangrijkste effect uh, ligt in als kinderen dus kennis maken met schaken. Uh, uh, als ze niet kunnen schaken en ze leren schaken en de manier van denken die daarmee komt. Uh, daarmee wordt dus ook... Uh, die uh, uh, aandachtsgebieden en dergelijke uh, uh, goed gestimuleerd. Uh, dus voor alle kinderen laten kennismaken met schaken ben ik erg voor. Uh, als je uh, uh, iedereen wil opleiden tot grootmeester... Uh, ja, daar zouden wij als schaakwereld heel blij mee zijn. Ja. Maar ik weet niet of we daar als maatschappij ook uh, uh, uh, veel gelukkiger van... Uh, nee, krijgen we misschien weer een keer een eigen wereldkampioen. Dat zou, zou inderdaad er, erg leuk zijn, uh, maar goed. Uh, ook, ook nu zijn er uh, hele goede Nederlandse, Nederlandse schakers. Vetsen. Ja, ja, ja. Dus, uh, en natuurlijk meer is altijd welkom, maar uh, allemaal is, uh, is absoluut in dat opzicht niet nodig. Uh. Mooi. Dolf Meijer, talentcoach van de Nederlandse Schaakbond. Hartelijk dank. Ja, bedankt. Voor 12. Een pepermuntje redt levens. De Telegraaf brengt vandaag op de voorpagina het opmerkelijke bericht... dat de geur van pepermunt in de auto je alert zou maken... en je zou er langzamer van gaan rijden. Aan de telefoon autojournalist Carlo Bransen. Goedenavond. Dag Thijs. Pepermunt in de auto? Nee. Waarom niet? Nee, ja, ik, ik ben niet zo'n liefhebber van pepermunt. Ik, ik, ik heb er niks tegen, maar laat eh, ik het zo zeggen... na alle berichten van vandaag, denk ik, ik ga het eens dus een keer proberen. Ja, en het gaat het niet om dat je het opeet... want dat is misschien weer niet goed voor je... maar dat je er vooral aan ruikt, hè? Ja, vooral aan ruikt dat is ook beter natuurlijk. Want als je tijdens het rijden zo'n rolletje moet openmaken... dan ben je ook weer gevaarlijk bezig, natuurlijk, hè? En behalve als het in zo'n pot zit, hè, van Willemina. Dan, dan is het de, dat zijn dat ook de lekkerste. <laughs> ja. ja, maar dat, nu ruikt het dus in jouw auto niet naar pepermunt. Waar ruikt het eigenlijk wel naar? Of waar, na, waar zou het naar moeten ruiken? Uh, ja, in een auto, het mag, het, mag in niet, het mag in ieder geval niet muf ruiken. Want dan, uh, ja, het, is, het, is, het, is, ja, het is een beetje hetzelfde als uh, hoe, hoe beter het voor jou ruikt. En, en de neus is een belangrijk uh, uh, zintuig. Uh, ja, hoe beter je zou kunnen functioneren, daar geloof ik wel in. Ja, maar wat wil jij dan graag? Nou ja, ik, ik voel het, me het, het meeste thuis uh, als ik leer ruik. En een beetje kan kijken naar hout. Dat, maar dat is persoonlijk. hoor. Ja, dat is een hele dure auto dan meteen ook. Ja, ja in ieder geval niet dat alle goedkoop zijn. <laughs> nee, nee. Want de auto van tegenwoordig, waar ruikt die naar? Nou, die ruikt eigenlijk helemaal nergens, dat is een beetje het beroerde. Het, is het, het zijn dat het het bloemen eigenlijk, die ruiken tegenwoordig ook niet meer. Hè. Is het, het is, uh, het is uh, ja, interieurs van auto's, dat, dat, dat is vooral veel kunststof hè, waar je op zit. De bekleding, het dashboard, noem maar op. Ja, dat is geurloos. Het is, uh, het is overigens wel zo dat uh, als die auto heel lang in de zon staat... en het wordt in het interieur zo'n graad of 60... dan schijnen er wel allerlei gassen uit te komen uit dat kunststof wat weer niet gezond is. Althans, daar hebben we in Duitsland wel eens onderzoek naar gedaan. En dat is dat muffen waar je het net over had, of is het toch hier nee, iets anders? Hoor. Nee hoor, dat muffen dat is echt, uh, dat is echt als je, een, als je gewoon een, een, een auto hebt waar, uh, waar de etensresten nog in liggen, en die een tijd heeft stilgestaan, en waar het een beetje vochtig is en zo. Want je, dat is gewoon echt een onprettige, onprettige geur. Ja. Dat moet je al helemaal niet, nee, hebben. Dat moet je niet dat je hebben. hebben. Een geurbeltje is dat wat? Ja, nou ja, het is in ieder geval handel, want als je bij de, bij de, bij de automaterialenzaken kijkt, dan hangen er tientallen. Uh, dus blijkbaar is er wel een, een grote behoefte aan om luchtjes uit de auto weg te krijgen. Maar goed, het kan natuurlijk ook tabak zijn of zo, hè? Ja, of dan een bijltje met uh, pepermunt erin. Dat is misschien ook een goed idee. Nou ja, wie weet. Als, kijk, als, dat, als, dat, als die chemische namaak, als dat ook werkt, waarom niet, hè? Maar ja, dan kun je eigenlijk ook alweer een, een pepermuntje nemen. Ja, dat is dan weer mooi, ja. Ja, maar totdat er natuurlijk weer blijkt uit een ander onderzoek dat het weer ergens anders heel erg slecht voor is. Hè? Daar kan ik natuurlijk ook weer. Ja, niet zo cynisch. Ik bedoel, laat nee, het nieuws nog even het nieuws zijn. Kom. Wat is de lekkerste auto die je ooit geroken hebt? Ja, dan zit je toch wel in de Engelse sfeer, hoor. Dan zit je toch wel bij de Jaguars en zo. Weet je, dat is, dat is, dat, die maakten nog heel erg veel gebruik. Zeker vroeger van, van hele natuurlijke materialen. En die werden ook ouder. Tegenwoordig auto's worden niet meer ouder. Alles is geconserveerd, alles is afgelakt. Alles is met, met, met, met, met de, meest, de meest doordachte soorten ja. lederverven, noem maar op. Het is, een beetje, het is een beetje... Vroeger was alles beter, Carlo. Dat vind ik jammer. Maar goed, dat is nou helemaal ja, zo. als het om, als het om geur en auto's is gaat, is het ook zo, tijd. Oké, okay, dankjewel, Carlo Bransen. Morgen tussen twee en half drie te horen in de Tros Autoshow op Radio 1. Zometeen Casa Luna, Laasdrupsteen. Goedenacht. Goedenacht, vrienden.